Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël meldt dat er nieuwe aanvallen zijn uitgevoerd op Hezbollah in Libanon. Daarbij probeerden ze plekken te raken waar wapens liggen opgeslagen. Iran is bondgenoot van Hezbollah en wil dat de VN wat gaat doen... om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen... om te voorkomen dat er een totale oorlog komt. Vrijdag werd de leider van Hezbollah, Nasrallah, bij een luchtaanval gedood. Ook een Iraanse generaal kwam om het leven... Op een camping in Arken in Limburg is vannacht een staakcaravan uitgebrand. Daarbij is iemand om het leven gekomen en ook een hond heeft de brand niet overleefd. De politie doet onderzoek naar de brand en kijkt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar andere caravans was er veel brandweer aanwezig. En in een groot stadion in Brussel is er nu geen sport, geen concert, maar een katholieke dienst. De special guest van deze mis is de paus. Que Dieu, tu, tu, sain, no, de pauze is op bezoek in België en draagt de mis op. Vanuit Nederland zijn er ook veel mensen afgereisd om bij de speciale bijeenkomst te zijn, onder wie ook 50 jongeren. Gisteren heb ik hem ook wel in Leuven gezien, maar ja, het blijft altijd leuk. Ik denk dat je nooit kan denken: Oh ja, ik heb hem nu vaak genoeg gezien. Nee. In totaal waren er 35.000 kaartjes te koop voor de mis... en die waren binnen no-time uitverkocht. Dan nog het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. Vanmiddag wordt het bewolkter en ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland... is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 travel my way, take the highway, that's the best Get your kicks on Route 66 It winds from Chicago to LA More than 2,000 miles all the way Get your kicks on Route 66 Now you go through the new week in Missouri, in Oklahoma City looks oh so pretty You'll see Amarillo Gallup, New Mexico Lexip, Arizona Don't forget Winona Kingman, Barstow, San Bernardino Won't you get hip to this timely tip When you make that California trip Get your kicks on Route 66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 We'll be right U luisterde naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluislam. Dit was het voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Fijne zondag. On the trombone. Dan Nimmer on the piano. Carlos Enriquez on the bass. Ali Jackson on the drums. Paul Metzella. Walter Blanding. Sherman Irving. Tot zover het ritme van ZFM. Via the kabel op 104,5.